Een Tunesische mensenrechtenactivist zegt dat onder Ben Ali honderd mensen doodgemarteld zijn. En dat de martelpraktijken ook nu nog doorgaan. Bij Bergambacht in Zuid-Holland is een motorrijder omgekomen. Bij een botsing met een auto van de huisartsenpost. De wagen was met sirene en zwaailichten aan op weg naar een spoedgeval. Bij een verkeerslicht haalde hij een aantal stilstaande auto's in. De tegemoetkomende motorrijder, een man van twintig, kon de auto niet meer ontwijken. In een ziekenhuis overleed hij aan zijn verwondingen.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 In die voorkeurs zijn al jarenlang grote etnische spanningen. Sinds de arrestatie van Gbagbo heerst er een gespannen rust. In Duitsland heeft Schalke 04 de beker gewonnen. De club uit Gelsenkirchen won de finale in Berlijn met 5-0 van Duisburg. Bij rust was het al 3-0. Klaas-Jan Huntelaar maakte het tweede en het vijfde doelpunt. Het weer, bewolking en vannacht een regen- of onweersbui. Ook morgen bewolkt en wat buien, later weer wat zon en opnieuw een graad of 22.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 Langs alleen nog tot 11 uh, uur met uh, daarin zometeen het buitenlands voetbal. We zetten alles nog even rustig op een rijtje wat er allemaal over de grens is gebeurd. We gaan nabeschouwen, want we, er is gehandbald tussen Volendam en de Limburg Lions. Maar centraal staat een vooruitblik op een uh, groot evenement. Roland Garros, het tennis staat op uh, punt van beginnen. Morgen begint het weer allemaal. Jack Bostra, uh, voormalig uh, Davis Cup captain, is aangeschoven. Wie gaat Roland Garros winnen? Aha, een glazen bol mag ik nu al uh, gaan gebruiken. Ja, zeg het maar. Uh, ja, van de week was er ook een journalist die me daarover belde en ik heb uh, Djokovic gezegd. Dus daar uh, hou ik me nog steeds maar bij. en don't stop. Sport kort. De Amerikaanse wielrenner George Hinkepie heeft aan federale onderzoekers aangegeven dat hij doping heeft gebruikt. Dat meldt het Amerikaanse zender CBS. Ook zou Hinkepie hebben gezegd dat hij en Lance Armstrong elkaar EPO dienden. Hinkepie stond Armstrong bij tijdens alle zeven de toeroverwinningen van Armstrong. Overigens zegt Hinkepie nooit zelf met CBS te hebben gesproken. Gisteren beschuldigde ook Tyler Hamilton Armstrong van dopinggebruik. De 14e etappe in de Ronde van Italië is gewonnen door Igor Anton. De roze leidersstrijd bleef om de schouders van Alberto Contador, die tweede werd op de aankomstberg Zoncolan. Verslaggever Sebastian Timmerman. Vicenzo Nibali, die Italiaan, wordt derde en heel goed gereden ook door Steven Kruiswijk. De Nederlander eindigt op de 12e plaats in de rit en staat nu 14e in het algemeen klassement. Een andere rabo renner Bram Tankink, zat in de ontsnapping van de dag, maar werd ingelopen op de slotklim. De organisatie van de Giro besloot trouwens tijdens de koers om de berg Tualis uit het parcours te halen. Gisteren werd de Monte-Cristi's al gestrapt. En Jetse Bol heeft Olympia's Tour gewonnen in de slotetappe Naar het Limburgse Buchten won hij de sprint van een kopgroep van vijf. Daarmee reed hij de Australiër Michael Hepburn uit de witte leidersdrijd. De Bol had Olympia's Tour in 2009 ook al eens gewonnen. En hordenloper Gregory Sedok heeft in horen de limiet gelopen voor de wereldkampioenschappen in Zuid-Korea. Hij won op de 110 meter horde. Uh, hij won de 110 meter horde in 13,44 seconden. Dat is drie tiende onder de limiet. Maar of Sedok in Zuid-Korea aan de start komt, dat is nog maar de vraag. Gisteren werd bekend dat hij drie keer de regels heeft overtreden bij het invullen van de whereabouts.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 En Mark Webber start morgen bij de grote prijs van Spanje vanaf pole position. De Australische Formule 1-coureur bleef bij de kwalificaties... zijn Red Bull-ploeggenoot Sebastian Vettel voor. Lewis Hamilton reed de derde tijd. En de beachvolleybalsters Sanne Keizer en Marleen van Iesel... hebben de finale bereikt van het World Tour-toernooi in Polen. Ze wonnen in de halve finale van de Amerikaanse speelsters... Jennifer Cassie en April Ross. Vorige week wonnen Keizer en van Iesel al het toernooi van Shanghai. Goed, wat is je het meest opgevallen in deze bericht, uh, Jack Bogstra? Nou ja, de, de, de, de C-Doc die ik net uh, hoor praten... Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk vervelend, hè, dat soort dingen. V voor zo'n sporter ook. Is dit ook ongelooflijk stom? Ja, nou, ongetwijfeld. Dat zal hij zelf ook wel vinden. Maar het vervelendste is dat je natuurlijk de schijn weer tegen krijgt. En uh, ja, praat je er maar weer eens uit. En dat is voor, ja, ik kan me voorstellen voor zo'n sporter ongelooflijk vervelend. Want op het moment dat zo, zoiets al te sprake komt... dan vindt toch al de helft van, nou, hij, uh, hij is schuldig. Ja, hij kan het hier in Nederland natuurlijk goed uitleggen. Maar over de grens uh, horen ze die uitleg niet. Dus dan denken ze, ja... Ja, nee, daarom. Dat, dat bedoel, bedoel te ik te eigenlijk meer. Of meer want ja. in Nederland valt, het, valt de schade misschien nog wel te beperken dan. Ja, maar ja, goed, het is niet een sporter die alleen in Nederland sportt. Het is juist uh, internationaal. En ik, uh, ja, ik vind het voor zo'n zo sporter in dit geval eigenlijk... Heel, kan heel schadelijk zijn. Ja. Die tennissers hebben dat ook toch, die whereabouts? Mag ik aannemen? Ja, ja zeker. Dat is er uh, dat, dat zeker. Alleen het is, uh, ja, dat blijft natuurlijk heel moeilijk. En ook, uh, ja, in hoeverre uh, hoever ga je daarin? Ook op, op privégebied. Uh, ja, ik moet zeggen dat ik... Uh, vind soms ook gewoon echt te ver gaan. Ja. Je, je moet ook wel uitgaan van, uh, van de zuiverheid van de sport. Nu begrijp ik ook wel dat dat heel vaak niet meer aan de orde is. Maar uh, ja, ik vind ook dat je wel, uh, wel moet respecteren uh, iemands privéleven. Ja. Ik geloof het, ze gaan met een proef, gaan ze het geloof ik uh, binnenkort wat anders organiseren. Dat je via gps op die manier ook kan aangeven waar je, waar je bent. Volgens ja, ja, ja weet je, weet, er zijn natuurlijk allerlei mogelijkheden middelen in de toekomst. Maar het moet ook niet veel gekker worden. Ja. Hij zei ook trouwens, bij een van de wedstrijden was ik gewoon op televisie. Dus ze konden gewoon zien waar ik was. Ja. Ik bedoel, dat geldt ja. voor de tennissers bij de ja. Garros. Bij ja, dan is het is dus extra... misschien juist uh, wel meer. Dan is hij extra slordig van hem geweest. Ja, Daar uh, zal hij ook. zelf dus ook ja. wel heel erg veel spijt ja. van hebben. Ja, zo kun je het ook zien. Hoe is het met je eigenlijk? Behalve verkouden? Nou, dat valt wel me mee hoor, die verkoudheid. Het is meer een beetje uh, last van de polletjes die in de lucht zweven. Maar uh, ja, heel erg goed. Erg, uh, erg enthousiast en, uh, en fanatiek bezig uh, samen met mijn uh, compagnon Tom Kempers... met onze Tennis Academy in Doorn, die uh, vorig jaar september gestart is. Ja. En wij zijn uh, dagelijks zeer enthousiast en fanatiek bezig met allerlei uh, jeugdig talent... Um, ja, hopelijk uh, heel, heel eind te kunnen brengen. Uh, in de, op, uh, ja, in, sowieso in Nederlands tennis. En wellicht ooit in de toekomst ook internationaal tennis. Ja, wat is het idee? Is dat het, het, het afleveren van talent? Of is het ook de bedoeling om later eventuele profs daarin ook te, te begeleiden als uh, ja, een stapje? Nou, nou, ja, zijn? goed, het idee is dat wij ons echt volledig focussen op, uh, wel op, op, op talent. Dus wij, wij beperken ons wel tot een kleine groep tennis. Wat dat betreft, wij houden ons niet bezig met recreatief tennis. Wat veel scholen natuurlijk wel doen. Dus onze focus zegt op, uh, nou, op een klein laagje, laat me zeggen. Je hoeft niet af te hangen bij jullie. Nee, je hoeft niet af te hangen bij ons. Nee, nee, nee. Maar goed, iedereen, zijn natuurlijk, iedereen is wel welkom. Aan de andere kant kijken wij wel eerst van... nou, past het goed bij onze visie. En, uh, nou, en vervolgens uh, werken we daar heel hard mee. En proberen we inderdaad jeugdig talent door te laten stoten. En wellicht inderdaad ook, uh, ook proftennissen ervan te kunnen maken. Maar goed, dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Nee. En we werken ook met, uh, met, uh, met al bestaande profs. Dus die... Uh, die overdag kunnen trainen. Maar die staan nu nog onderaan de ladder op de internationale ladder. Goed, uh, dat heeft natuurlijk ook veel uh, tijd nodig. En, uh, maar goed, wij hebben echt voor gekozen om, uh, om een stuk opleiding te doen. En dat is, uh, dat is erg leuk, uh, mooi werk, kan ik je vertellen. Ja, want dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Heb je dan het pro-circuit echt helemaal losgelaten? Nou, op dit moment in die zin wel... Uh, het is wel grappig dat je dat zegt, want er zijn een hoop mensen die nu zeggen... van ja je hebt uh, met uh, echt topspelers gewerkt, op 20 spelers gewerkt... Uh, met uh, het Davis Cup team zes jaar gekozen en nu ga je weer terug naar de jeugd. Is dat niet een degradatie? Maar zo zie ik dat zelf absoluut niet. Zo bedoel ik het ook niet, hoor. Nee, maar goed, ik, ik, om even aan te geven, ik weet dat jij dit zo niet bedoelt... maar het is om toch even aan te geven dat ik het juist daar heel veel passie uit haal. Omdat ik het ongelooflijk gaaf vind om dagelijks op die baan te staan en echt te te kneden aan die, die, die tennisetjes. En dat is superleuk werk, zeker met, met 12, 13, 14-jarigen. Omdat je ze gewoon enorme sprongen ziet maken? Of, uh, ja, ze zijn gewoon heel dan? erg gretig om te leren. Ze zijn echt... Uh, ja, die, die, die kinderen zijn nog zo open eigenlijk om, om te verbeteren. En die, uh, ja, die luisteren met zulke grote oren en ze kijken met zulke grote ogen. Dus het is, dat is echt heel erg mooi werk. En dat geef je zelf als, als coach of als trainer ook weer... Heel veel energie, dus het, je, je stopt heel veel energie in, maar je krijgt ook heel veel terug, dus dat is dagelijks mooi werk om te doen. Kennen ze jou dan ook? Nou, on ondertussen wel. Ja, nee, ja, dat, ma ja, dat mag ik hopen. Je stelt ja. je wel voor, maar je staat wel. Nee, ja, ja, Richard, ja, Als, als ja, op, je het kruidjek op de baan 4 ja. staat te spelen en jij geeft uh, een training op baan 3, dan hebben ze geen idee wie wie is. Nou, en zo, zo snel gaat het wel. Weet je, kinderen van 10, 11, 12 die kijk, ik heb mijn Davis Cup tijd uh, was 2001 tot en met 2006, dus dan praat ik alweer over uh, vijf jaar geleden. Dus heel veel van die kinderen van, van 12 die weten dat eigenlijk al niet eens meer. Maar goed, uh, ouders natuurlijk wel. En uh, nou ja, over het algemeen ook veel kinderen wel weer. Hetzelfde geldt voor mijn kampioen comp Tom Kempers, Hij heeft jarenlang in het profcircuit gespeeld. Maar ja, dat weten die kinderen ook niet. Maar goed, belangrijker is natuurlijk... dat ze komen voor onze kwaliteit. En nu ook gewoon op de baan zien... hoe wij met ze werken. En dat is veel belangrijker dan wat we in het verleden allemaal gedaan hebben. Ja. Um, inmiddels Roland Garros... want daar gaan we het zo natuurlijk uitgebreid over hebben. Um, tel ik vier deelnemers. Ja. Uh, Schorel, Hazen, Bakker en uh, Arantja-Rus. Dat, uh, dat is niet slecht. Dat is lang geleden volgens mij dat we vier deelnemers hebben gehad. Uh, ja, nou ik ja, niet goed. Uh, 1, 2, 3, tevoorschijn kant over, maar ik kan me niet herinneren. Nee, nou ja, goed, in ieder geval uh, de drie rechtstreeks. Hè, en en uh, Schorel uh, via de kwalificatie, dat is natuurlijk helemaal mooi. En, uh, nou ja, wat in ieder geval wat het herentennis betreft... ziet het er, ja, vind ik, toch wel uh, positief uit... Uh, uiteindelijk, uh, ja, wat je zegt, drie spelers. En ook drie spelers waarvan je zegt... Van, nou, dat zijn niet alleen maar deelnemers... maar ook jongens die, die echt van... ook heel veel goede tennissers kunnen winnen. Mm. Dus wat dat betreft... Uh, denk ik dat we de komende jaren daar een absoluut nog hoop plezier van gaan beleven. Ja, dat, is dat gat uh, wat eigenlijk viel na Krajtschek, Haarhuis, Elting? Siemering? Siemering, ja. Uh, ja, maar goed, daarna krijg je natuurlijk Schalken, Verkerk, uh, Sluiten, Van Lottem. Ja, maar het liep, ik had wel het gevoel dat het minder werd. Ja, op een gegeven moment liep het natuurlijk ook terug. Hè? Dat, dat, dat is duidelijk. Alleen, uh, ja, je, je moet niet vergeten dat... Het, op een gegeven moment ben je veel gewend en je bent ook verwend. En dan vinden mensen het heel uh, uh, normaal dat we vier, vijf spelers in de top 100 hebben staan. Weet je? En, en zo wordt er ook snel naar gekeken. En nu hebben we er gelukkig weer drie. Schorel zit, uh, zit op het randje van de top 100. Nou, wellicht na Roland Garros staat hij in de top 100. Nou goed, wij weten als tennissers dat, het, dat drie vanuit Nederland, dat is best, best behoorlijk. Weet je? Het blijft toch een, een, een klein landje met, uh, en het blijft een ongelooflijk grote mondiale sport. Dus in die zin ja, moeten we denken, nu toch even blij zijn dat we er weer drie hebben. En wellicht in de toekomst uh, uh, weer meer. Heeft dat te maken met de kwaliteit van de opleiding? Nou, is er wat je... veranderd in die zin bijvoorbeeld? Ik, ik denk dat, dat dat is moeilijk. Want je hebt natuurlijk uh, 15 jaar geleden... had je mannen als, uh, als Henk van Hulst, uh, Frits Don... Uh, mannen die nu eigenlijk nog steeds wel werkzaam zijn in, in opleiding. Uh, dus je bent ook afhankelijk van wat zich aandient. Het is niet alleen maar je zegt van... nou we, we, we stoppen dit erin en morgen komt dat eruit. Zo, zo makkelijk gaat het niet. Dus je bent afhankelijk van... Uh, talentvolle spelers, wat zich aandient. En vervolgens, het belangrijkste nog, is buiten talent. Hè, dat is de basis wat je moet hebben. Maar nog belangrijker is de echte wil om, om te slagen. De echte wil om iets te willen bereiken. En Alles dus, willen opgeven om je doel te bereiken. Ja, heel veel uh, willen laten liggen. Maar ook echt heel veel voordoen. En voor een tennisser betekent dat niet alleen de opleiding tot 18... die perfect moet zijn, maar juist die stap daarna ook. weet je Vanaf 18 uh, de wereld in. En ja. daar tegen kunnen. Echt tegen kunnen om voor jezelf die wereld in te gaan en door alle vervelende momenten van toernooien spelen... op het laagste niveau beginnen. En dat is een gigantisch lange weg. En juist in dat traject haken er ook weer veel af. Maar bedoel je dan nu te zeggen dat juist nu uh, Schorel, uh, Haase, Bakker... Uh, boven komen drijven, Rus... Ik, ik heb nu alleen even over ja. de, de mannen, over die jongens... Ja. Uh, dat dat dan nu toeval is? Dat er net nee, toevallig nee. een paar zijn die zoveel talent hebben? Talent ze, is er toch eigenlijk ze, altijd al? Zeker geen al? toeval. Deze jongens hebben bewezen. Want die hebben ook door die hele, door hele lange traject gemoeten. Die zijn ook begonnen op plaats nummer uh, 7. Ja, van de je net zegt, de wereld. Een, een factor die ook uh, belangrijk is... is het feit of je wel talent hebt. Ja. En, nou, dat, nee, en, dat... en dat refereerde je net aan het feit... dat we misschien geen directe opvolging hebben gehad... en dat we daar een dipje in hebben nou, gehad. Je bent, je bent wel afhankelijk van talent. Dus er is natuurlijk een bepaalde periode wat minder toptalent geweest. Maar deze jongens hebben nu al bewezen... met het talent wat ze sowieso al meebrengen... dat ze ook in staat zijn om mentaal gezien en fysiek gezien... die hele weg te bewandelen naar boven toe. En Haas is eigenlijk al twee keer. Hij is natuurlijk lange tijd eruit geweest. En dat is extra knap van hem. Zeker op mentaal gebied dat je in staat bent... na een jaar eruit geweest zijn toch weer dat niveau weer te halen. Dat is, uh, dat is extra knap. Ja, hij komt er sterker uit terug, zeggen ze dan altijd. Is dat ook vaak zo? Voor nou, in dit geval bij hem denk ik wel. Aan de andere kant, uh, hij, kijk, als je voor de eerste keer die ladder beklimt... Ben je, ben je eigenlijk nieuw. En uh, als je dit voor de tweede keer weer moet doen... dan ben je natuurlijk niet meer nieuw. Ook niet voor, je, voor, voor andere spelers. Dan kennen ze je. En daarom vind ik het extra knap. Met de het wordt wel alleen maar breder. Eh, qua, qua, ook qua aantallen, maar ook qua niveau. Het wordt steeds beter. Dus daarom denk ik dat het, uh, wat hazen betreft... Uh, ja, dat verdient echt een pluim dat die jongen zich zo terug heeft gewerkt. Maar wat maakt het dan moeilijker om het een tweede keer te doen? Want je zegt, dan kent iedereen je? En dan... Nou, ik denk ook voor jezelf. Weet je, dat je weet uh, hoeveel energie het gekost heeft om er überhaupt te komen. En dan word je vervolgens door een blessure helemaal teruggeworpen. Allee, kan je en dan, gaan om dan, weer dan weet de je dus dat je ook doen. weer die weg moet gaan ja, bewandelen. Ja. Weet je, hij stond al bij, de, bij de, de top, ik geloof 60 of 70. Dus hij stond al bij de elite... En er speelden al de grote toernooien. En vervolgens moet je terug weer naar kleine toernooien te spelen. Een nou, ja. kleine toernooi is niet per definitie zwakkere spelers. Dat zijn ook allemaal gretige jongens die naar boven willen. En uh, nou ja, als je dat voor de tweede keer dus weer moet doen... Ja, dan dat betekent dat je uit het, uh, uit het goede hout gesneden bent. Ja, snap ik. We hadden Thomas Gorel gisteren in de uitzending. En daaraan hoorde je inderdaad ook dat uh, nu hij uh, het hoofdtoernooi had gehaald. Hè. Vorig jaar zat hij er tegenaan, nu heeft hij het hoofdtoernooi gehaald. En je hoorde ook aan hem dat hij weer een stapje had gemaakt. Ja. Ja. En ik kan me voorstellen dat dat inderdaad ook enorm motiverend is... voor, uh, voor een topsporter in de dop, als je het zo ja. mag zeggen. Dat hij die stap heeft gemaakt, dat hij het gevoel ja, krijgt... Goed. ik hoor er nu echt bij. Ja, kijk, zo'n Grand Slam is natuurlijk toch een, een, een, een ultiem doel ook. Ik las ook van hem dat hij, uh, geloof drie doelstellingen had. En één daarvan was ook zo'n Grand Slam, Slam hoofdtoernooi halen. Ja. Ja. Nou, dat heeft hij dus gehaald dit jaar. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ja, dat, dat had hij op het doel gesteld en zijn droom was het winnen. Ja, nou, dat, ik, dat, dat moet je ook doen. Je moet ook dromen. En ik vind ook dat je die lat, Het was geen dat doel, hè? He? Het was een droom. Was ja, dat nou, is een uh, droomdoel. Ja. He? Dus het is ook goed om die lat zo hoog te leggen. En waarom niet? Ik bedoel, als je dat, daar niet van droomt, dan zou je het ook nooit gaan halen. Dus in die zin is het gewoon hartstikke goed dat hij dat doet. Heb je Schorel ooit onder je hoede gehad? Nee, maar ik heb wel uh, twee jaar geleden, toen ik nog met uh, Raymond Sluiten werkte... toen uh, nodigde hij regelmatig wat spelers uit om met Raymond te sparren ook. En uh, uh, destijds uh, uh, heeft hij ook een paar keer met ons meegetraind. En hij was bij de jeugd was hij altijd al een hele goede speler. En uh, ik was nou, eigenlijk de eerste keer dat ik hem zag spelen. Toen met Raymond was ik eigenlijk vanaf het eerste moment absoluut onder de indruk van zijn uh, tenniskwaliteit. Er waren wel een aantal dingen waarvan ik zei van, nou, weet je, dat moet echt beter om uiteindelijk de echte top te halen. Ja, de een voorbeeld? Nou, fysieke aspecten. Ik geloof dat hij toen ook een, een, een zware rugblessure gehad had. Dus hij moest fysiek echt sterker worden. Hij, moest, hij is ook erg lang, hè? Hij is lang, hij is geloof ik ruim twee meter. Dus, uh, dus dat onderdeel is echt heel belangrijk. En dat zag ik toen. Dat moet echt verbeterd worden. Nou, daar heeft hij ongetwijfeld uh, heel hard aan gewerkt. En ook het mentale aspect, weet je, zag je gewoon, weet je, je. je je moet wel uh, ja, er echt tegen kunnen en echt alles willen voorover hebben... om het te bereiken. Dat heeft hij, denk ik, de laatste uh, twee jaar of anderhalf jaar echt heel erg verbeterd. Ja. Het is natuurlijk een hele maar, clevere jongen, hè, volgens mij. Ja, hij is een best intelligente jongen. Ik weet dat hij toen ook, uh, ook uh, nog tijdens het tennis ook uh, studeerde... Voor, aan de Johan Cruijff Academie. Ja. Dus in die zin was hij ook daarmee bezig. Dat is alleen maar goed. Dat is positief dat iemand zich verder wil ontwikkelen. Maar, uh, maar ja, weet je, ik zag... Heel duidelijk al qua slagen, die voor- en back-end, service, fantastisch. Zo makkelijk, zo los en die ballen schoten ja. zo hard vanaf. Dus uh, zonder ogenschijnlijk heel veel voor te doen. Dus wat dat betreft zag je daar wel echt een, echt een talent aan. Timo de Bakker, uh, stel je begeleidt hem je bent in Parijs en je bent bij de loting. Ja. Of je krijgt de loting door Hoe werkt het eigenlijk? Ben je, er, ben je daar zelf bij of krijg je dat te horen? Nee, ik, dat, dat, krijg te ho dat krijg je te zien. Uh, dat, dat kan je, je kan er wel bij zijn, maar er is, is altijd een spelersvertegenwoordiger die daarbij is. Uh, dus het wordt ge gelood door de, door, de, uh, door de organisatie. Gaat dat met balletjes? En, uh, nee, met gaat fiches het? gaat dat. Oh, fiches. Ja. Okay. Iedere speler heeft een nummer en uh, zo gaat het dan. Ja. Er worden ja. Uiteraard worden eerst de, eerst de 32 worden geplaatst, die worden in het schema gezet. En vervolgens wordt de rest er echt in gelood. Dus ja. Uh, ja, zo gaat het. Dus dan, dan... Maar dan krijg je een e-mail of een belletje of een sms'je. Of moet je dat zelf opzoeken tegen wie je moet? Of hoe gaat dat? Ja, nou, destijds dan uh, zag je dat gewoon op, uh, op, uh, de, op, op, op de club, laat maar zeggen. Op het schema. Maar uh, ja, tegenwoordig gaat het natuurlijk allemaal uh, digitaal en e-mail. Ik, ik, uh, ja, of je kijkt op de site, dat gaat natuurlijk heel snel. Mm. Ja, ja, goed. Je bent ze begeleider, je gaat naar de hotelkamer Je hebt net even een kopje thee gedronken. Ja. Nou, laten we eens even kijken tegen wie je geloot hebt. Ja, en dan mag je tegen Jokovic. Mag je tegen jog -fiets spelen, prima. Ja. Nou ja, weet je, dat risico loop je. Je bent niet geplaatst. En dan, uh, dan loop je dat risico. Dan kan je de eerste ronde tegen een uh, nummer 1, 2 of zeg maar moeten. Weet je? je kan ook tegen een, een qualifier moeten. Dus het kan allemaal. Ja, wat moet je dan zeggen tegen zo'n jongen? Als je, nou begeleid? Ja, ja, kijk, je, je bereidt je gewoon puur voor op je... Op in ieder geval zorg dat je zelf goed voorbereid bent. Zelf goed, je beste tennis kan spelen. En voor de rest... Ja, weet je, het, het is een te open deur om te zeggen... dat het een lastige loting is. Dat begrijpt iedereen, <laughs> begrijpt iedereen wel. Maar ja, goed, je gaat toch zo'n wedstrijd in met kijken waar liggen eventueel toch mogelijkheden. Je gaat niet een baan op met het idee van nou, ik uh, ga er maar zo lang mogelijk staan en ik, uh, ik vraag een handtekening naar afloop. Want je, je wil toch een wedstrijd winnen. Hè? Daar zie je toch altijd mogelijkheden als coach en als het goed is ook als speler. Dus je gaat toch kijken met een speler bespreken: nou, oké, okay, waar, waar zijn de momenten dat ik wellicht. He, aan kan haken en misschien nog wel wat meer dan dat. Nou, geef eens nou, een ja, wat, voorbeeld. Wat wat waar kan die aanhaken? Nee, wat sowieso belangrijk is in dit soort wedstrijden... is dat je, dat je goed begint He, tegen een wereldtopper. Als je die, die, die, die, als je tegenstander gelijk het gevoel geeft van nou, dit, dit, dit dan loop ik snel overheen... dan kan die ook heel snel weglopen, zo'n Djokovic. Weet je, als het snel 3-0, 4-0 gaat worden, dan kan het hard gaan. Daarom is het belangrijk dat je goed begint en bijblijft. Je gewoon bijblijft de eerste deel van de set. En vervolgens ja, dan komen er momenten in zo'n set die, die belangrijk gaan worden. Ja, als het 4-4 staat, of 5-4, dan komen de belangrijke momenten. Nou ja, en, ja dan, dan moet je ervan uitgaan dat hij dan zijn beste spel speelt, Timo. Nou, en hij is wel een jongen die dat wel kan. Ik bedoel, het is niet dat je zegt, van, nou, hij wordt per sowieso geslacht. Bedoel, hij heeft wel het tennis in zich om... Nou, om er in ieder geval een wedstrijd van te maken, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus hij hoeft niet per definitie uh, afgemaakt te worden. Maar goed, als je mij vraagt wat zijn de kansen, dan zijn ze natuurlijk uh, klein. Heel klein. Daarmee zeg ik natuurlijk niks, uh, niks bijzonders. Maar goed, al is de kans nog zo klein, er is altijd een kansje. Ja. Nee, zo is het ook. En, en, en wat je ook heel vaak ziet bij dat soort toernooien... is bij de eerste twee rondes... dat zie je in Wimbledon ook heel veel... dat de favorieten bij de eerste twee, drie rondes... het soms heel erg moeilijk hebben. Twee vijfsetters ja. en uh, misschien nog in het toernooi moeten groeien. En, ja. We praten nu alles richting nou, je Wimbledon zag het, natuurlijk. Klopt, je zag het vorig jaar een haas... Hè, die, die tegen uh, Nadal speelde op Wimbledon. Die speelde vijf sets. Ja. En nou uh, goed, dan, dan zit je toch dichtbij... En uh, nou, Dat is misschien een mooi voorbeeld ook voor hem. Weet je, dat is misschien inderdaad wel een aardig voorbeeld. Maar aan de andere kant, uh, ik denk inderdaad dat het gunstig is als je tegen zo'n speler speelt: om dat in het begin van het toernooi te doen. Dan heb je wellicht de meeste kans om te winnen. Uh, aan de andere kant, ja, goed, je, je lood liever uh, dat, dat nogmaals open de deur. Je lood liever tegen iemand anders. Ja. We praten met uh, Jack Bochstra over uh, Roland Garros. Dat uh, op punt van uh, beginnen staat. Grand Slam toernooi in uh, Parijs. Ben je er wel eens geweest? Ja, dat kan nemen. Behalve in Parijs ben ik heel vaak op Roland Garros geweest. Ja? ja. Uiteraard die hele periode dat ik... Ik heb zes jaar Jan Siemerink uh, gecoacht, begeleid. en uh, In die periode uiteraard... Vervolgens heb ik zes jaar Davis Cup team uh, begeleid. Nou, dat is ook zes jaar uh, dat je natuurlijk alle toernooien afreist... Ja. En uiteraard 2003, het, het memorabele jaar dat Martin Verkerk de finale speelde. Daar was ik alle, alle wedstrijden aanwezig. Ja, je volgt die spelers natuurlijk continu in die functie. Dus ik uh, ben heel wat jaren achter elkaar op, op die toernooien geweest. Ja, ik, ik vroeg het eigenlijk een beetje cynisch in de hoop dat je dan kon beschrijven... hoe de sfeer bij, ja. eh, bij dat toernooi is. En of dat de sfeer bij dat toernooi misschien anders is dan bij andere toernooien. Nou ja, Parijs moet ik eerlijk zeggen, uh, voor een speler en voor ook begeleiding... Zeker de eerste dagen, is ongelooflijk hectisch. Zo druk, zoveel mensen op zo'n park. Heel lastig om bij, bij banen te komen. Omdat je door de mensenmassa heen moet. Ja, en, ook, en voor Nederlanders is het toch... Er gaan heel veel Nederlandse supporters naartoe. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar je wordt tegelijkertijd maakt het dat ook best hectisch. Omdat je door iedereen natuurlijk aangeklampt wordt. En, uh, ja, Dat, maar, dat, nou ja, dat, dat viel me mee. Dat mij. was vooral uh, Jantje in die tijd. Oh. <laughs> omdat ik Jan, Jan de Speler was. En daar gaat het om uiteraard. Maar uh, nou ja, het is ook allemaal mooi. Weet je? Het, is, het is gaaf voor een sporter om dat mee te maken. Want daar doe je het uiteindelijk voor. En, uh, ja, ik weet met het jaar dat Martin daar zo ver kwam... het, het gaandeweg weg, het toernooi, wordt het natuurlijk steeds rustiger op zo'n park. Dus op een gegeven moment, aan het eind van het toernooi... wordt er helemaal niet meer tennis op het hele park. En dan is het heerlijk om daar te zijn. Lekker rustig. Je kan mooi op, uh, op, een, op, een, op een andere baan lekker gaan trainen. En uh, dan is het relatief rustig. Uiteraard wel veel meer pers komt er nog steeds bij. Maar op, om er rond te lopen is het veel rustiger. Hmm. En uh, ja, nogmaals... Het, uh... Maar wat is nou de charme, de charme van de Roland Garof, van wat je beschrijft? Ik kan me voorstellen dat dat in Amerika en in, bij Wimbledon precies ja. hetzelfde is. Nou, ja, dat zijn inderdaad die, die vier Grand Slam toernooien. Uh, heb je dat eigenlijk allemaal? Alleen... Uh, uh, US Open en Australië zijn die, die, die parken zijn eigenlijk veel groter qua oppervlakte. Waardoor je iets meer het gevoel hebt dat er ruimte is. En iets oh. meer het gevoel hebt dat het niet zo druk is. Dus. En Wimbledon en Roland Gros is gewoon extreem. Is alles uh, smal. Uh, moeilijk om bij de banen te komen. Maar de sfeer is wel hartstikke mooi. Weet je? Het is, uh, je, voelt, je proeft gewoon als sporter van ja, dit is het podium waar, uh, waar, waar je op wil presteren. Dit is het podium waar het moet gebeuren. Alle, alle wereldtoppen zijn aanwezig. En uh, ja ook de hele sfeer eromheen. Qua pers, qua aandacht. qua, qua uh, ja, Ook veel Nederlanders in die tijd. Hè? Ook heel veel uh, dubbelspelers die dan ook erbij zijn. In die tijd van... Uh, uh, die je net noemde... Uh, Krijtseck, Karhuis, Elting, Siemerink... noem ze allemaal maar op. We hadden in die tijd ook heel veel dubbelspelers. Uh, die het heel goed deden. En uh, die hadden, kregen toen niet zoveel aandacht... omdat alle aandacht naar de, naar de Singelaars uh, ging... Maar je hebt een hele groep gasten, jongens die, die, die goed dubbelden... en ook allemaal meededen met het toernooi. Je zat er gewoon met, met, met 15, 20 Nederlanders die meededen. Ja, dat was op zo'n Grand Slam wel hartstikke mooi. Dus je voelde ook echt van, nou, we zijn hier met een soort van Nederlandse kolonie. Ja. En dat is natuurlijk de laatste paar jaar wel, wel wat afgenomen. Ja. Uh, tot slot nog even over uh, Robin Haasen Voordat we het zo over de vrouwen gaan hebben, hoor. Nadat nou, we een muziekje hebben gedraaid. Uh, hij hij uh, uh, is geblesseerd geraakt. Die ja. uh, zei al, hij is er heel lang uit geweest. Maar vorige week is hij, geloof ik, door zijn enkel gegaan. Weet jij daar iets meer van? Of nou ja, nu, uh, ook eigenlijk alleen maar de berichten. Ik, uh, hij, hij was Lucky Loser. Dat betekent dat hij de kwalificatie had verloren in Nice. En vervolgens uh, had iemand anders zich teruggetrokken uit het hoofdtoernooi. En dan kwam hij erin. En uh, Dus hij mocht toch nog meedoen in het hoofdtoernooi. En daar maakte hij hartstikke goed gebruik van. Door de eerste ronde te winnen. Vervolgens ook de tweede ronde te winnen. Dus dat is eigenlijk allemaal al bonus. Terwijl je eigenlijk al uit het toernooi lag. Dus dat is prachtig. En hij start in de kwartfinale. En hij, uh, wat ik gelezen heb, is dat hij door zijn enkel ging. En dat hij vervolgens op heeft gegeven. Uh, dat, ja, goed, ik weet niet hoe ernstig het uh, was, maar dat lijkt wellicht sowieso verstandig... als je door je enkel gaat om, zeker als de Grand Slam eraan komt... om te zorgen dat je in ieder geval voor de Grand Slam... Hm. in dit geval uh, Roland Garros, weer uh, fit kan starten. Ja. Goed, nou, we zijn druk bezig om te kijken of we hem eventueel nog aan de lijn uh, kunnen krijgen... voor Elf, en dan kunnen we het hem uh, zelf vragen. Christel en bottles. Heb je goede Japanse restaurants trouwens in, uh, in Parijs? We Anmarias. proberen namelijk Robin Haarzen al een tijdje te pakken te krijgen... maar uh, hij zit Japans te eten volgens mij. Volgens onze, onze informatie. Ja, nou ja. We krijgen ik, hem Dat is mooi van Japanse restaurants. Zelfs mijn Italiaanse restaurants. Die heb je volgens mij over de hele wereld. En ongetwijfeld in Parijs ook heel veel. <nies ent Sidegenie> Nou ja, goed. Uh, we zouden het nog even hebben over Aranja Rus. Want die verdient natuurlijk ook uh, uh, aandacht. Denk je dat zij in staat is om, uh, om verder te komen dan die eerste ronde? Nou, wel in ieder geval de eerste ronde. Ja, want zij speelt tegen uh, uh, Irakovic. Nou, dat meisje heeft zich gekwalificeerd. Staat 167 op de wereldranglijst. Dus dat geeft aan dat ze uh, in ieder geval qua ranking... een uh, hele goede en reële kans maakt om in ieder geval de tweede ronde te halen. En, uh, nou ja, dat, daar ga ik ook wel vanuit. En ik, uh, zeker voor het Nederlands tennis is dat wel, uh, wel heel erg belangrijk. Want als we niet verder meedoen, ja, dan is het ja, dat is natuurlijk toch slechte reclame, laat maar zeggen. Dat je, dat je niet in beeld bent. Ja. Nou ja, goed. En, uh, ik ga er vanuit dat zij wint. En dan heeft ze natuurlijk wel een hele mooie tweede ronde voor de boeg. Want? Kleisters. Oh, die was geblesseerd, die is weer terug. Ja, die speelt uh, dus. mee en die, uh, daar staat zij bij, uh, bij een schema in de tweede ronde. Dus dat is al sowieso een mooie uitdaging om in ieder geval de eerste ronde door te komen. Ja, uh, want wat is er dan zo mooi om tegen haar te spelen? Nou of ja, ik, ik, denk dat, uh, ik denk dat het voor Arangza een fantastisch goede ervaring is... om je sowieso te meten met, uh, met de echte wereldtop. En ook nog eens op zo'n zo podium. He, dan speel je op, een, uh, op het centercourt uh, hoogstwaarschijnlijk. Ja, dat is, uh, ik denk dat het ook weer een ervaring is voor zo'n meisje... waar ze alleen maar, alleen maar uh, sterker van gaat worden. Dus mm -hmm. dat, is, uh, dat is absoluut nuttig. Maar dan is de vraag of Kleisters op het oude niveau is natuurlijk. Ja, maar dan nog. Het is wel Kleisters. Het blijft Kleisters. Het blijft Kleisters, ja. Michele die heeft het weer niet gehaald. Is dat een mentale kwestie of is ze gewoon niet goed genoeg? Of uh, moeten we die conclusie nu trekken of gaat het nu te ver? Nou, die mag jij trekken, die, die kan ik niet trekken... omdat ik heel simpelweg uh, en niet met haar werk... en haar ook al uh, enige tijd niet heb zien uh, spelen. Dus het is uh, wat, wat te voorbarig om te zeggen of mentaal of kwaliteit. Kwaliteit kan ik me in die zin... Ja, zij was een paar jaar geleden, had ze wel de kwaliteit. Dus, dus waarom ik, zou ze het nu niet zien? Dus hebben? ik denk dat ze ja. in principe nog steeds kwaliteit heeft... Um, maar ook voor zo'n meisje wordt het, wat ik net aangaf... het verhaal van Haas, hè, dat terugkomen. Daarom vind ik het zo knap. Voor haar is het ook moeilijker om nu weer terug te komen. Want ze is nogmaals ze is, uh, ze is bekend bij iedereen. Ze is geen nieuwkomer. Dus iedereen weet hoe ze tennist. Iedereen weet wat voor, wat voor type speels het is. En het is voor haar dus die tweede keer die weg te bewandelen... is, is gewoon uh, in de praktijk moeilijker. Ja, dat verhaal wat je eerder ook uh, ja, uh, vertelde. De, ja. Als je geplaatst bent geweest en weer terug moet komen. Ja. Zoals Robin Haas. Goedenavond, Robin. Goedenavond. Uh, heb je Japans gegeten, hoor ik? Ja, we hebben bij een gegeten en drinken inderdaad. Nu nog een uh, kopje koffie, kopje thee uh, oh. en dan uh, gaan we naar het hotel terug. Dus je zit nog uh, op je knieën, zullen we zeggen? Uh, ja, het zit uh, gezellig <laughs> buiten. Het is uh, prachtig weer, dus, uh, dus oh. dat is wel leuk. Goed zo. Uh, hoe is het? Um, kun je spelen? Uh, nou, ik heb, vandaag, heb ik, uh, ik heb gisteren een rustdag gehad. Ik heb vandaag heb ik een, uh, een uur... Uh, getraind En ik heb eigenlijk meer gedaan dan uh, verwacht. Dus dat is uh, al uh, heel erg positief. En ik ga morgen uh, proberen om een set te spelen. En, uh, en ik kan uh, morgen denk ik echt een beslissing uh, maken hoe, het, uh, hoe ik er echt voor sta. En of ik dus dan uh, goed kan spelen of niet. Ja, het is dus nog niet helemaal zeker of je aan de bak kan. W wanneer moet je spelen eigenlijk? Ik moet uh, dins dinsdag pas spelen. Ja, dus je hebt nog 1, uh, 2, nou zeg is echt twee dagen. Ja. Waarom neem je dan morgen die beslissing, maar uh, doe je dat dan niet, uh, maandag bijvoorbeeld nog, uh, als dat zou kunnen? Of? Ja, dat zou je ook maandag kunnen, maar uh, uiteindelijk morgen, als ik één of twee keer train en ik speel een echte set en ik, uh, en ik kan goed spelen, dan weet je het natuurlijk, dan is dat goed genoeg. Ja. Uh, kan, je, kan je die set uh, niet goed spelen? of uh, misschien op uh, 90 dan kan je inderdaad nog uh, een dagje wachten. En kan je kijken van, nou, gaat die verbetering nog in die, in die komende dag? Komt die nog? Hm. Uh, nou, als dat dan niet het geval is, dan, uh, ja, dan moet je natuurlijk uh, zeggen, ook uh, kunnen zeggen van, nou, ik, ik kan toch niet aantreden. Jack Bofstra die, uh, die zit hier, dat had je inmiddels uh, begrepen. Die heeft net verteld ja. dat het uh, heel erg moeilijk is om een tweede keer, als je een blessure hebt gehad, weer terug te komen op het niveau dat je daarvoor had omdat je precies weet welke weg je moet gaan volgen. Hoe zit dat bij jou? Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, dat ligt, vind ik, wel aan uh, wel, wat voor een blessure je hebt gehad... en natuurlijk ook hoe lang de blessure is geweest. Uh, en uh, zeker in mijn geval, als die langer is dan een jaar... dan, uh, dan ben ik het er zeker mee eens. En uh, uh, is het heel erg moeilijk om, uh, om terug te komen... Uh, puur omdat die jongens allemaal weten uh, hoe je speelt... Uh, maar ook uh, omdat je natuurlijk ook altijd heeft gedacht van ja, uh, kan ik dat niveau nog überhaupt halen? Uh, laat mijn blessure of laat mijn mankementen die ik misschien nu heb, laten die het wel toe om het op het hoogste niveau te spelen. Dus uh, er zijn altijd heel veel twijfelmomenten die, uh, die je eigenlijk tegen kunnen houden in je, in je, eigenlijk in je proces uh, om weer beter te worden. Ja, je zekerheid, je zelfvertrouwen wordt aangetast of beproefd, uh, zo moet ik het misschien beter zeggen. Yeah. Ja, nee, ja, zeker. Zo, uh, zo kan je dat dus zeggen. En, uh, en uh, bij mij is het in ieder geval zo geweest dat ik altijd heb gezegd... ...van nou, zodra ik fysiek in orde ben, dan kom ik er weer. Uh, dus bij mij is het zelfvertrouwen nooit het probleem geweest. Maar, uh, maar uh, natuurlijk, de ene, we de ene week uh, ben je, heb je misschien wat minder zelfvertrouwen... ...nog dan de andere week. Maar dat, uh, dat heeft denk ik elke speler... ...en dat heeft dan niks meer met een blessure te maken. Hoi Robin, Tjernik ja, hoi, hoi. Hoi, jongen. Oh, ja. ik, ik zal het kort houden. Volgens mij is het al redelijk bij Thijs op dit moment. Hij moet de wet zeggen. Ja. Ja. Ja, nee, ik gaf net in aan dat ik het juist zo knap vond dat jij die weg weer opnieuw terug hebt bewandeld. En uh, ja. om inderdaad wat jij net zegt aan te geven dat uh, spelers kennen je inderdaad. En uh, twijfels om überhaupt weer dat niveau te gaan halen. Maar nu je dat weer gehaald hebt, geef je volgens mij ook juist mentaal gezien wel weer een extra boost. Om weer, nou, waarschijnlijk misschien nog wel weer de volgende stap te maken. Wat, wat er absoluut in zit. Dus uh, ja, wat dat betreft, volgens mij hebben we er allemaal heel veel vertrouwen in. En ik uh, hoop maar dat jij morgen mag en kan beslissen dat je kan gaan spelen. Want dan uh, ligt er vast een mooi toernooi voor jou in het verschiet. Ja, nee, ja ik hoop het ook. en uh, ik heb in ieder geval voor Vandaag uh, was ik al zelf verbaasd hoe goed het ging. Dus ik ben alleen maar positief nu. Ja. En dat is natuurlijk ook altijd mooi. Want als je, zolang je positief bent, uh, dan, uh, dan voel je je vaak ook natuurlijk beter. Dus, uh, dus, uh, heb je al eens gespeeld tegen die, uh, die meno Traver? Nee, nee, Ik Tima heeft vorig jaar volgens mij wel een keer tegen hem gespeeld, uh, ik heb wel eens met hem getraind, dus ik ken hem, uh, het is uh, een uh, bekende speler voor me, hij is uh, volgens mij een jaartje ouder of twee jaar ouder dan ik, dus ik ken ik heb hem ook wel eens vroeger bij de jeugdtoernooien gezien, het is een, uh, een jongen die uh, aardig kan sferen en vooral een hele goede vorm heeft, en, uh, en ook op gravel uh, toch zijn liefde ondergrond is, dus ja. hij... Uh, ja, dus ik zou sowieso aan de bak moeten, maar ja, uh, dat moet je eigenlijk tegen iedereen niet op, uh, op een Slam. Ja, die, die, dat soort, soort lotingen dat je niet aan de bak hoeft, die zitten er niet tussen. Uh, Re Raymond die won twee jaar geleden op gras van hem, nou, dus, dus wat dat betreft heeft totaal geen zin dat ik jou daar tips over geef, want dat, dat was een heel wat andere wedstrijd. Ja, en, uh, en ik weet ook inderdaad dat, uh, dat, dat, dat dat de eerste wedstrijd op gras uh, is geweest, nou, op kijk, de tweede. Ja, dus uh, Zo dus zag het uh, we... daar heb ik... Zo zag ja, het er die... in ieder geval wel naar uit. Ja, nou ja, precies. Dus uh, Daar heeft hij nog niet, had hij nog niet zoveel veel ervaring mee. Nee. Maar uh, die jongen heeft zich in de afgelopen tijd wel ook ontwikkeld om beter te spelen op hardcourt. Dus je ziet gewoon dat, uh, ja, dat hij ook meegaat met de tijd en dat ja. het dus niet alleen maar het gravel tennis is. Dus uh, ik, uh, ik moet aan de bak en ik moet uh, slim spelen. En uh, ik moet wel op zijn bekken bijvoorbeeld spelen omdat hij wat minder is. Maar ik moet ook niet vergeten dat... Zijn beste voorhand in de backendhoek is en niet altijd in zijn voorendhoek, dus ik moet ook absoluut daar zijn af en toe. Dus je moet regelmatig naar zijn voorendhoek om die backendhoek te openen. Ja, hou, oh, zeg, ja. zeg. Uh, ja. Hier snap we hey, hier snap me. Ga lekker slapen zo, onwijs okay. veel succes, maak er een ja. mooi toernooi van, man. Oké. Okay. Jullie zijn klaar, begrijp ik? Ja, ik ben eruit. Mag ik hem ook nog Komt, even wat vragen? Komen. Een slotvraag, uh, Robin. Ja. Merk je dat de sfeer binnen de Nederlandse ploeg nu anders is nu jullie daar met wat meer zijn bij zo'n Slam? Nou, kijk, het is natuurlijk nu hartstikke gezellig, uh, uh, omdat uh, nou ja, ik, sowieso Timo, uh, zijn coach, uh, op dit moment is Raymond. Nou, die Raymond uh, kent natuurlijk ook iedereen. En uh, Thomas is er nu bij met zijn trainer, waarmee ik vroeger onder 14, 15 ook mee heb getraind. Dus uh, ja, dat is natuurlijk hartstikke gaaf dat je dan nu uh, in plaats van met z'n tweeën drieën eet, uh, met z'n zeven achter bent. En uh, dat uh, maakt de sfeer natuurlijk alleen maar leuker. En, uh, en probeer probeert bijvoorbeeld een Thomas uh, de plek uh, te krijgen uh, of te komen staan die Timo en ik hebben. Hm. En, uh, en Timo en ik proberen hem natuurlijk weer voor te blijven. Dus dat is alleen maar gezonde concurrentie en uh, dat, uh, dat maakt het alleen maar mooi. Heel goed. Rekening door zeven, hè? Ja, precies. Zeker bij de Japanners. <laughs> <laughs> ja. Credit card shuffle, leden. <laughs> Credit <card> shuffle. <laughs> Robin Haasen, dankjewel. Vanuit Parijs en heel veel succes. Ik hoop dat uh, je enkel genoeg herstelt om uh, mee te kunnen doen. Ah, Oké, okay, bedankt. Succes. Yo. Dag. Ay, ay, ay. Goed, nou, die doet wel mee. Toch? Hij ja, ja, goed, ja, hij klinkt in ieder geval wel redelijk optimistisch. Ja. En ik, uh, ik moet eerlijk zeggen dat dat ook echt een hele... Uh, je hoort ook hoe die praat, gewoon een intelligente jongen. En hij denkt er ook echt wel goed over na. Als hij begint, dan staat hij er ook echt. Weet je? Is niet hij is dat... ook goed voorbereid. Hij weet precies wat hij... Uh, nou, ja, dus dat is natuurlijk logisch voor een dat, is wel, dat doen tennissen overal wel goed, weet je. En ook coaches. Dus je bent wel heel erg bekend natuurlijk in dat circuit. Dus je weet ook wat, wat de spelers, wie de spelers zijn en wat de spelers kunnen. Ja, en voor de rest maak, moet je het ook weer niet uh, al te ingewikkeld maken. Maar het is wel handig om een, en al, uh, een aantal dingen van je tegenstander te weten. Gewoon zijn wapens, zijn zwakkere punten. Ja, daar hou je natuurlijk toch wel een, een beetje rekening mee. Ja, dat is wel heel mooi om even een inkijkje te krijgen... hoe technisch jullie over dat spelletje hm. praten. Ja, nou, linkshandig, rechter of rechter. Ja, je weg... ziet natuurlijk gelijk voor je hoe dat dan gaat, dat spel. Weet je? Dus dat, ja. Uh, ja. Ja. ja, mooi. Uh, even naar de, de, de, de, de toppers... Je hebt net al in het begin van de uitzending gezegd dat je verwacht dat uh, Djokovic. Djokovic het uh, gaat redden. Ja, Met nou, de groet aan Timo. Je, die die natuurlijk een erg. Uh, ja, dit, dit wordt gevraagd, en dan, dan is het ook zo flauw om te zeggen ik weet het niet, we zien het wel. Dus uh, dan, dan doe je een uitspraak. In dit geval zegt Djokovic. Puur om het feit dat hij natuurlijk de laatste uh, nou, hoe, 37. 37 wedstrijden ongeslagen ja? is. Het is dus natuurlijk ja. uniek. En ondertussen ook al uh, Nadal nu een aantal keer verslagen heeft, ook op Gravel. Maar, zeg ik er wel bij, uh, Roland Garros, best of vijf, is toch weer een ander verhaal. Hè? De, je, het is moeilijker om van een Nadal te winnen in een best of vijf... dan in een, uh, een twee sets uh, wedstrijd. Dus, maar ja, ik, ik zeg maar, als hij een, een mogelijkheid heeft om te winnen... dan is het, denk ik, dit wel een mooi moment. Want uh, ja, het is wel in de lijn der uh, verwachting. En dan heeft hij wel het ultieme jaar al, uh, al helemaal te pakken. Wat voor outsiders zit erbij? Oeh, dat is een goede. Behalve uh, Schorel. Uh, de bal ja, daarnaast. Ik wil heel optimistisch zijn, maar dat zijn nog niet gelijk outsiders <laughs> voor, de, voor de overwinning. Ja, ik, ik, Murray is sowieso niet, denk ik. Uh, uh, ook uh, Federer niet. Dus uh, Ferrer. Ja, weet je, dat zijn, dan kom je in een categorie spelers terecht die Noord- Grand Slam gewonnen hebben. Dus dan. Uh, Waar, ook waarom, waarom Federer niet? Nou, nah, Federer is op dit moment denk ik niet. Uh, uh, nou, Die haalt gewoon op dit moment net niet het niveau van een Djokovic en van een Nadal. Maar, maar, ja, je maar goed zelfs denk. dan is hij geen outsider? Nou ja, outsider wel. Zou, nou goed, dan zou ik hem noemen. Maar het is niet, dat is, ik denk niet dat hij gaat winnen. Hm. Dat denk ik niet. En een zeudeling ook niet. Dus, want die komt dan snel in de categorie spelers spelersrecht die nooit een, een Slam gewonnen hebben. En ik denk niet dat ze dat gaan doen in de finale tegen een Nadal of een Djokovic. Dat verwacht ik niet. Ik ben wel erg benieuwd hoe de... Franse spelers uh, dit jaar gaan doen. De, de, de Fransen, dat merk je ook altijd daar heel erg. Die zijn natuurlijk wel heel erg bezig met hun eigen volk. Maar vooral met hun eigen spelers daar zo. En uh, daarom is de druk waarschijnlijk ook altijd groot. En doen de Fransen het over het algemeen nooit zo heel erg goed daar. En uh, daar zitten ze echt wel op te wachten. Ja. Noah ooit uh, Roland Garros gewonnen. Heel, heel lang geleden. Maar uh, die Fransen die hunkeren wel naar echt een, een succes wat dat betreft. Raar dat dat in Frankrijk dan anders werkt blijkbaar dan in Engeland. Ik heb het gevoel dat ze in, op Wimbledon juist die, die Britten veel beter uh, presteren. Of zie ik dat verkeerd? Nou ja goed, de druk altijd van Henman was ook gigantisch groot. Hè? Mensen verwachten ook altijd daar van, die moet, die moet Wimbledon. Na Fred Perry moet dat degene zijn die Wimbledon gaat winnen. En dat, dat is hem ook nooit gelukt. Heel veel halve finales gespeeld. Wat natuurlijk fantastisch is. Laat zeggen, het duidelijk Wel halve zijn. finale. Natuurlijk ja, ja. Geweldig. Ja. Maar ja goed, de Britten hebben toch wel zoiets van, nou, die Henman had een keer moeten winnen. En nu met Murray weer hetzelfde. Ja. Dus uh, ja, goed. Die is nog niet klaar. Die heeft nog wat jaartjes voor de boeg. Maar ik ben bij de Fransen wel benieuwd of een, of een uh, Montfish wellicht iets daar kan gaan doen. Bij de vrouwen verwacht je daar een spektakel? Nou ja, ik, ik, ik ben wel altijd wel fan van kleisters. Dus uh, ik vind het al een spektakel als zij heel ver gaat komen. En uh, nou ja, ik ben echt voor haar. Dat vind ik echt een leuk mens. Een fantastische sportvrouw. En uh, ja, goed, dat is eigenlijk het enige spektakel waar ik, waar ik op hoop bij de dames. En voor de rest kijk ik het uh, ja, rustig aan. Vorig jaar vond ik het wel heel erg leuk met, uh, met uh, Vonen die won. Dat was, ja. wel, dat oh, was ja. natuurlijk een ongelooflijke verrassing. Die staat nu nog steeds nummer vijf op de wereldranglijst. Dus nog steeds wereldtoppen. Maar dat was wel heel erg een mooie finale. Hè? De, volgens mij tegen Stoser, uh, Australische speel. Dus dat was een verrassende finale. En een hele mooie wedstrijd. Stoos, een fantastisch mooie speelster. Een mooie, mooie wat, wat, wat ouderwetse slag nog. Slice backhand. Lange, uh, lange rallies Ja, het was echt een gaaf wedstrijd. Dus ja. in die zin hoop ik wel bij de dames weer op zo'n soort... Uh, ja, clash eigenlijk, zo'n soort finale. Het was een verrassing vorig jaar. En dat, dat is wel goed voor de dames tennis. De zusjes Williams zijn er niet bij. Met de daar ouder Nou, ik slaat er niet echt slecht van, moet ik zeggen. Maar, uh, maar goed, uh, ja, weet je, het zijn natuurlijk wel... altijd aanwezige uh, types. En wat ik... Waar het eigenlijk om gaat, is gewoon het beste tennis op die Grand Slam. Het beste tennis wat er wereldwijd gespeeld wordt. En in die zin vind ik het jammer dat zij er niet zijn. Want zij zijn ja. natuurlijk wel wereldtoppers. En ik vind, uh, je wil een Grand Slam winnen uh, in aanwezigheid van alle wereldtoppers. En ja, zij zijn er niet. En dat is, uh, dat is in die zin jammer. Ja. Hoe ga je het volgen? Nou, veel via televisie. Dat is mijn enige manier. Want ik ga er niet naartoe. want uh, Om een simpele uh, reden dat ik daar, of wij daar op dit moment geen spelers hebben... die daar nog aan uh, deelnemen. En uh, ik ga daar niet heen als uh, toerist. Uh, ik vind het fantastisch om te kijken. Maar ik ga het echt via televisie volgen, voor zover het kan. Want ik sta ook dagelijks... Uh... Op de baan, zoals ik in het begin al zei. met Maar in de tennisacademie adem tennis. Dan kan ik me voorstellen dat ja. er ook wel flatscreens hangen, waar, uh... klopt. Dus op het centrum waar wij in Doren uh, uh, trainen, daar hangen in zeker de flatscreens aan de muur. En daar wordt zeker de tennis continu uh, uitgezonden. Maar tijdens de training wordt er getraind. En uh, ja. wellicht als een hele geweldige mooie programma staat, dan wil ik nog wel eens misschien met een groepje spelen voor de TV gaan zitten. Mm. Maar dat zal dan in de, ver in de tweede week moeten zijn. Uh, voorlopig nog even niet. Oké. Okay. Check Borsta, dankjewel. En Heel veel plezier dan. de komende week. Ja, dankjewel. Buitenlands voetbal, langs de ja, laten we eens even kijken wat er over de grens is gebeurd op voetbalgebied. In Duitsland heeft Schalke 04 het seizoen toch nog wat glans kunnen geven. Wat heet wat glans? De DFB-pokaal werd gewonnen ten koste van Duisburg. niet mee. was het ook een echte finale? De sfeer was als in een finale. 75.000 man die allemaal in het blauw-wit waren gekleed. Want dat is de kleur van zowel Duisburg als Schalke 04. Prachtige tafreelen in Berlijn in het Roergebied... waar deze wedstrijd werd bekeken door grote groepen supporters... Dat was allemaal buiten de lijnen, maar binnen de lijnen moet je eerlijk zijn. Het krachtsverschil tussen de ploeg uit de tweede Bundesliga... de nummer 8, Duisburg moet je eigenlijk zeggen, en Schalke 04. Dat verschil was te groot, ondanks het feit dat Schalke in de Bundesliga... op de 14e plaats eindigde. Er zit gewoon veel te veel kwaliteit in de ploeg bij Schalke. Kijk bijvoorbeeld naar de pas 17-jarige doelpunten maken van vandaag... aan de kant van Schalke 04. Dan heb ik het over Draxler. Prachtig doelpunt. Zo halverwege de eerste helft, dat is de 1-0... Maar je hebt ook mensen als Farfan, als Metzelder... als Papadopoulos, de pas 19-jarige Griek. Noem ze allemaal maar op. zeker ook de keeper. Manuel Neuer, die vermoedelijk zijn laatste wedstrijd speelde. Hij is de ster, hij is de aanvoerder. Gaat vermoedelijk naar Bayern München. Maar het krachtsverschil was te groot om van een echte, spannende wedstrijd te spreken. Dat lijkt me duidelijk met deze cijfers. En hoe deed Klaas Klaas-Jan de laat het? Hij scoort twee keer puntgave treffers. Niets over te zeggen, hoewel die tweede... Daar ging een verschrikkelijke en misschien wel twee verdedigingsfouten aan vooraf. De eerste was een mooi uitgespeelde aanval. Die bal verlengt hij eigenlijk tot in het doel. En hij verdient het ook wel. Hij miste alle mooie wedstrijden in de tweede seizoenshelft. Toen Schalke toch opeens in die halve finale stond van de Champions League. Daarin verloor van Manchester United. En toen de ploeg ook doorstoomde richting de finale van de Duitse beker. Hij zat steeds aan de kant en was gebrand op een goede wedstrijd. Hij was fit, speelde 90 minuten. En liet zien dat hij gewoon bij de beste spelers hoort van Schalke 0-4. Hij maakte dus twee. Hij heeft een goed gevoel. Gaat naar het Nederland zelf toch binnenkort. En Huntelaar, ja, daar zijn we dus nog niet vanaf. Hij blijft gewoon goed presteren bij Schalke 0-4. Hij had even een mindere fase dit seizoen. Maar daar is hij dus duidelijk overheen. Dankjewel. je wel. Niemeijer. In Spanje won landskampioen Barcelona met 3-1 van Malaga. Het team van Guardiola speelde met een b tal met het oog op de Champions League finale van volgende week... tegen de Manchester United. Ibrahim Avelay scoorde zijn eerste competitiedoelpunt. Eerder was hij al uh, trefzeker geweest in de beker. En Cristiano Ronaldo scoorde twee keer voor Real Madrid. Almaria werd in de thuiswedstrijd met maar liefst 8-1 verslagen. Het eerste doelpunt van Ronaldo betekende een record... Het was zijn 39ste doelpunt. Nog nooit had iemand in de Spaanse competitie... meer dan 38 doelpunten gemaakt. En nu heeft hij er dus 40. Arabi deed ook nog een duit in het zakje. Hij was driemaal trefzeker. En in Frankrijk is Lille op weg naar het kampioenschap. Lille heeft nog een puntje nodig voor de titel als Marseille wint. Koploper Lille speelt de uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain. Het staat 2-2 bij de naaste belager Olympique. Staat het ook 2-2 tegen Valenciennes. Er zijn daar nog nou, seconden te spelen. Dus als het zo blijft, dan is Lille kampioen van Frankrijk. En in Zuid-Afrika is Ruud Krol kampioen geworden met de Orlando Pirates. Op de slotdag konden nog drie teams kampioen worden. Daarbij zat ook Ajax Cape Town van Foppe de Haan. De titel ging dus naar Krol, naar een zinderend slot. Ruud Krol. Ajax was leading uh, 1-0 en dan uh, wij ook. En dan uh, krijgen we een corner tegen en daar staan we even te slapen. We stonden niet op te letten. Uh, te laat in de reactie en we krijgen de 1-1 uh, uh, om ons oren... En uh, dat was natuurlijk uh, een domper, maar uh, de tweede helft toen op, op een gegeven moment uh, ging het stadion jagen en, en, en hossen. Uh, toen wisten we dat, dat het resultaat uh, in, in Cape Town natuurlijk niet goed was voor Ajax. Uh, Cape Town en uh, ja, op, op een gegeven moment, uh, we krijgen blessures en ik wissel. Uh, en ik breng mijn topscorer in uh, die de laatste tijd uh, toch een beetje aan het sukkelen was. En die scoort de, de, de win aan de kolen, zeven minuten tijd. En uh, ja, toen was het nog uh, met de billen knijpen natuurlijk, onze goalkeeper red nog een fantastische bal in in de, in de laatste minuut en uh, ja, na het signaal uh, van de schijf, op de laatste minuut uh, ja, het was dat niet uh, een belevenis. Ruud Krol, die loopt nog steeds uh, polonaise door Johannesburg op dit moment. Uh, waarschijnlijk overigens Liel, inderdaad zojuist kampioen van uh, Frankrijk geworden. In België heeft Standard Luik de beker gewonnen. In het duel tegen Westerlo werd met 2-0 gewonnen. En Klen Lovens heeft de Schotse beker gewonnen. Zijn team Celtic won met 3-0 van Maroel. Celtic won de beker voor de 35ste keer alweer. Tot slot van deze uitzending nog even naar het handbal. Want Volendam won met zes doelpunten verschil van Limburg Lions. Grote man was Jasper Adams op de linkeropbouw. Uh, hij maakte tien doelpunten voor Volendam in deze playoff-wedstrijd. Richard van der Maarten in gesprek met de man van de wedstrijd. De eerste tik, Jasper Adams, is uitgedeeld door de regerend landskampioen Volendam 30-24. Had je verwacht dat het verschil zo groot zou zijn? Zes doelpunten. Zes doelpunten vind ik in uh, deze eerste partij toch wel groot voor een finale wedstrijd. En uh, ik ben blij dat wij met zes doelpunten winnen. Dat geeft ook weer perspectief voor de volgende wedstrijd in Geleen. En uh, ja, je ziet dat wij gewoon uh, ook qua dekking de sterkste ploeg waren vandaag. En dat hebben we, hebben we goed uh, tot stand gebracht, die, die voorsprong die we nu hebben. Gaf dat de doorslag in deze wedstrijd? En dan denk ik met name aan de tweede helft toen jullie een minuut of twintig die verdediging echt uitstekend op orde hadden. Lions kwam er bijna niet doorheen. Nee, dat klopt. Uh, we hebben deze week ook uh, vrij veel aandacht uh, besteed aan de dekking. En dat uh, ging erg goed. Uh, we hebben alle kopjes erbij. Iedereen staat op scherp. hele goede afspraken gemaakt in de dekking. En je ziet in de tweede helft dat dat resulteert in het uh, verschil wat we nu maken. Jij op linkeropbouw. Tien doelpunten. Top scoren. Publiek op de banken. Maar toch proef ik een beetje uit jouw reactie direct na afloop niet helemaal tevreden. Nee, tuurlijk. Kijk, uh, de mensen die zien de doelpunten die vallen. Alleen ik zie ook gewoon alle ballen die ik mis. En ik heb uh, dan wel tien keer gescoord. Maar ik wil niet weten hoeveel ballen ik misgeschoten heb. Dus uh, ja, dan mag je wel topscorer zijn met 10 doelpunten. Maar die missers, in principe trekken er dan weer een doelpunt vanaf. Maar je schiet ze af en toe wel prachtig raak hoor. Komt heel hoog. Nou nee, ja, dat klopt. Af en toe ook heel hoog over. Maar uh, ja, een paar mooie ballen erbij. Ik bedoel, uh, die, ja, die, die zitten erbij. Het is niet zo dat het dan uh, extra mooi is of zo. Ik bedoel, ja, een mooi doelpunt is gewoon een doelpunt. Aan het begin van dit seizoen kwam Joey Duin... Terug vanuit Duitsland hier naar Polen. Dan hij zou veel gaan spelen. Zo waren de verwachtingen op linkeropbouw. Ben jij hem voorbij gestreefd? Want je hebt een uitstekend seizoen achter de rug. Nee, ik heb zeker een uitstekend seizoen achter de rug. En ik ben van mening dat uh, ieder seizoen, als er een nieuwe speler bij komt die voor mij staat, dat ik daar alleen maar profijt van heb. Omdat ik uh, naar die uh, speler toe kan werken. En na een paar maanden ook gewoon dat niveau kan halen. En als er iemand voor mij staat die beter is. En die meer speelt. Dat geeft mij de motivatie om sneller die stap te maken naar die, uh, die andere man toe en ja dan, dan word ik ook veel sneller beter. Martin Vlijm, jouw coach, die noemt jou de beste linkeropbouwer van Nederland. Nou, dat uh, vind ik heel mooi dat hij dat zegt, daar wil ik zelf geen uitspraak over doen natuurlijk. Ik, bedoel, ik heb het hartstikke naar mijn zin bij Volendam, het gaat hartstikke goed, ik heb goede wedstrijden gespeeld. Maar er zitten ook ja, zo'n mindere wedstrijden bijna. Nou, als Martin vindt dat ik de beste linkeropbouwer van Nederland ben, dan vind ik dat erg leuk dat hij dat zegt. Alleen ja, ik, uh... Ja, ik weet niet of ik dat uh, zelf ook zou zeggen. Jawel, ja joh. Mag je best van jezelf zeggen. Jasper Adams was dat. Morgen meer langs de lijn dan uh, playoff voetbal onder meer. Vanaf uh, twee uur op deze zender. Wat ons betreft uh, graag tot dan. Straks met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Kees Grimbergen. Goedenavond. I'm people, you're Bob Dylan.